Als ik weer mag gaan werken voor mijn geld, wordt me bij het wakker worden door de radio gemeld. Welke rijder staat en hoe traag het gaat. Wat ik niet horen wil, dat is heel Nederlands.